7 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1 journaal De Eurozone. Krijgt hij een vaste voorzitter en wat betekent dat dan voor minister Dijsselbloem? En de installateurs van zonnepanelen, die balen flink van een nieuwe Europese heffing. Hoort u zo dadelijk, nu is het NOS journaal. Hier is Dorot Megens. De topman van Arkenfly is niet blij met de plannen om vakantievluchten... in de toekomst te verplaatsen van Schiphol naar Lelystad. Hij vindt het vooral kwalijk dat Schiphol niet heeft overlegd... met de betrokken luchtvaartmaatschappijen. Algemeen directeur Stefan van der Heijden. KLM die hebben onderling blijkbaar uitgemaakt... dat het uh, charterverkeer dat de concurrentie naar, naar Lelystad moet. Maar uh, Schiphol heeft bijvoorbeeld nog niet eens met ons overlegd... over de voorwaarden waaronder dat zou moeten gebeuren... Er is geen duidelijkheid over hoe die luchthaven er gaat uitzien. Er is geen duidelijkheid over de faciliteiten, de tarieven, de openingstijden, noem maar op. Dus dit is uitermate voor de muziek uitlopen. Volgens de topman heeft de overplaatsing grote logistieke gevolgen voor Arkefly. Hij noemt het plan een heel slecht alternatief voor al die miljoenen Nederlanders die op vakantie willen. Gisteren maakte Schiphol bekend dat de luchthaven vakantievluchten wil overplaatsen naar Lelystad. Het definitieve besluit daarover wordt volgend jaar genomen.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 De prijs van zonnepanelen is de afgelopen weken met meer dan 10% gestegen. Reden daarvoor is de importheffing die Europa vanwege oneerlijke concurrentie... wil heffen op Chinese panelen. De heffing zou op 6 juni in moeten gaan. Een man die in een wijk in Breda voor miljoenen euro's aan zonnepanelen gaat aanleggen... baalt van de extra kosten. De doorlooptijd, op het moment dat het 25% in prijs kan schelen... Ja goed, zul je daar in principe ook 25% langer over doen... om überhaupt uit de kosten te zijn en om echt rendementen te gaan maken... Volgens de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel stijgen niet alleen de prijzen, maar neemt ook het aantal orders af. De organisatie wil dat er snel een eind komt aan de ontluikende handelsoorlog met China om banen te redden. In El Salvador heeft een ernstig zieke vrouw toestemming gekregen voor een keizersnede, waardoor haar levensbedreigende zwangerschap wordt beëindigd. De vrouw heeft een zwangerschapsvergiftiging en de auto-immuunziekte lupus. Feuters is ernstig gehandicapt en heeft geen overlevingskans. In het Midden-Amerikaanse land is abortus onder alle omstandigheden illegaal. De zaak leidde tot een fel maatschappelijk debat. In Woldendorp in Groningen is een jonge voetballer gewond geraakt... Toen, hij een speler, toen een andere speler hem in het gezicht schopte. Dat gebeurde bij een wedstrijd tussen B-junioren. Jongens tussen 14 en 17 jaar. Na een overtreding op het veld liepen de emoties hoog op waarna de jongen in zijn gezicht werd gesch geschopt, is naar het ziekenhuis gebracht. De andere jongen greep iemand bij zijn keel. Twee jongens zijn aangehouden. En voor de teams en de geschrokken mensen langs de lijn is slachtofferhulp geregeld. Oceaanroeier Ralf Tuin is op de Indische Oceaan tegen een tanker gebotst. Hij is gewond, maar ook weer een avontuurrijker staat op zijn website. Tuin merkte de tanker op toen die zo'n 300 meter bij hem vandaan was. Bij de boeg van het schip ontstonden zulke grote golven... dat Tuin een paar keer over de kop sloeg en tegen de tanker klapte. Wat Roeier aan het ongeluk heeft overgehouden is nog niet duidelijk. Zelf vermoedt hij dat hij twee ribben en een vinger heeft gebroken. Komende dagen bekijkt Tuin of hij zijn reis kan voortzetten. Het weer. De eerste uren in Limburg nog wat motregen. De rest van het land blijft het droog. Daar wisselen bewolking en zon elkaar af. Het wordt de graad of 16 aan zee en mogelijk 22 graden in het binnenland. Het weekend ook geregeld zon, al is het morgenochtend nog behoorlijk bewolkt. Weinig kans op een bui, het wordt wel iets koeler. 14 tot 17 graden. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Dennis mooi. Er uh, staat één file, en dat is nog steeds die ene file op de A8 richting Amsterdam. Tussen het knooppunt Zaandam en het knooppunt Koemplein. Twee kilometer. Straks meer over het luchtverkeer, over ongeveer twee minuten.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 Zeg Bart, weet je dat CIMAC HP Cloud Partner van het jaar is? Kijk op uwcloudcoach.nl. 1200 vacatures op HBO en WO-niveau. Ga naar Zuidlimburg.nl. De volgende boodschap is voor alle bedrijven die hun incasso's al hebben aangepast op IBAN. Het goed!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 NOS Radio 1 journaal Met Marcel Oosten. Als de plannen van Schiphol doorgaan, dan gaan er heel veel aanvliegroutes voortaan naar Lelystad. Flight 209 clear for Vector 324. We have clearance, Clarence. Roger, Roger. Wat is our Vector, Victor? Marco Piovic is vanochtend in de buurt van het vliegveld. En hoe lang reist Jeroen Dijsselbloem nog rond als voorzitter van de Eurogroep? Want er wordt stevig gezaagd aan de stoelpoten van minister Dijsselbloem van Financiën, of beter gezegd aan Eurogroep voorzitter Dijsselbloem. Franse president Hollande vindt het namelijk tijd voor een fulltime Eurogroep voorzitter. Enfin sur l'organisation de cette gouvernance économique, nous sommes d'accord ensemble pour qu'il y ait plus de sommets de la zone euro avec un président à temps plein de l'Eurogroupe qui aurait des moyens renforcés. We zijn het erover eens dat er meer topontmoetingen van de eurozone moeten komen... al dus Hollande en met een fulltime voorzitter van de eurogroep... die dan meer middelen ook tot zijn beschikking moet krijgen. De Franse president zei dat in een gezamenlijke persconferentie... met de Duitse bondskanselier Merkel in Parijs. En dat zijn natuurlijk zwaargewichten in Europa. Correspondent Chris Ostendorf staat op het punt om met minister Dijsselbloem... in het regeringsvliegtuig te stappen, richting Athene te vliegen. Chris, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat klopt, we gaan zo instappen. Ja, nou, dan ga je vast naast hem zitten en hem er uh, wat over doorvragen. Ik denk het wel, maar om meteen antwoord te geven op wat je in het begin zei, de vraag hoe lang uh, Eurogroepvoorzitter voorzitter Dijsselbloem nog rond zal reizen, als ja, ja. Eurogroepvoorzitter volgens mij nog minstens anderhalf jaar, als het niet langer is, het zou het nog best kunnen dat hij gewoon zijn termijn helemaal volmaakt, want het zijn allemaal plannen voor de toekomst en bovendien het zijn ingewikkelde plannen, we moeten het nog maar zien, maar Pre stel je vraag. Precies, ja, want ze moeten dit natuurlijk nog wel even regelen, maar ze willen het graag, dat hebben ze aangegeven, waarom? Het komt vooral voort uit een uh, Franse wens die al ouder is. Frankrijk wil natuurlijk de economische crisis aanpakken zoals alle landen dat willen. Maar Frankrijk wil dat op een Franse manier. Frankrijk wil dat er een economisch bestuur komt in Europa. Daar hebben de Fransen al eerder op aangedrongen. Um, hier is dit onderdeel van. Frankrijk, en je zei het al, wil dat er een permanente voorzitter komt... die ook een staf heeft, die ook geld heeft, middelen heeft... die een soort voortrekkersrol kan spelen in het oplossen van de economische crisis. de, de, de jeugdwerkloosheid moet worden aangepakt... De economie moet worden vlotgetrokken. Het idee van Frankrijk is al langer dat het zou helpen... als je daar een mooi instituut omheen bouwt die dat kan gaan regelen. Ja, ik heb de Duitsers daar nog nooit over gehoord. Chris, waarom ja. doen ze toch mee? Er waren altijd andere landen die daar tegen zijn. Omdat als je meteen weer een instituut ervan maakt... dan krijgt zo'n persoon veel macht. Die wil dan ook zijn eigen stempel erop drukken. En het idee van het systeem van dit moment... dat het dus een bijbaan is van de minister van Financiën... dat, dat helpt dat alle landen met elkaar kunnen overleggen... wat het beleid kan zijn. En een permanente voorzitter zou daar veel meer een, een stempel op kunnen drukken. Het huidige systeem is dus wat losser. Uh, is ook door Duitsland en door andere landen uh, vorig jaar... Uh, ...verkozen boven een vaste voorzitter. Op dit moment is het dus zo uh, dat het een, een, een, een bijbaan is. Er is uh, vanuit Frankrijk druk om dat te veranderen. Het is nog steeds niet gezegd dat het ook echt gaat veranderen. Goed. Nu, je gaf het net in je opmerking al een beetje aan. Het gaat ze niet om Dijsselbloem en over ze, om zijn functioneren. Nou, dat is, dat is echt een typisch Nederlandse invalshoek. Kijk natuurlijk, wat voor een voorzitter er ook is, ieder land zal daar dan kritiek op hebben. Want als het een, een voorzitter uit een zuidelijk land zou zijn, zouden landen uit uh, Noord-Europa kritiek op hebben op het beleid van zo'n voorzitter. Nu is het omgekeerd. Er is een Nederlander voorzitter van die Eurogroep. Dat betekent dat er ook een Nederlands uh, tintje aan het beleid zit. Dat kan zijn dat er wel eens wenkbrauwen over worden gefronst, Maar dit is niet de reden dat er nu een discussie is over het permanente voorzitterschap. Die discussie was er al langer. Dat gaat over het grote plan om Europa anders te besturen. Dat gaat niet over de persoon in Bloem. Goed, dankjewel. Ben je al ingecheckt? Nou, we zijn bezig. De koffer oh, wordt ingepakt. Dus we gaan zo weg. Half uurtje, dan zitten we in de lucht. Heel goed. Haastje. Christel Ostendorf, dankjewel. Gaan we door naar Lelystad, of de, in ieder geval de omgeving dan. Want u heeft het gehoord, 1 miljard euro gaat er geïnvesteerd worden... om Schiphol te moderniseren. Het kabinet praat daar trouwens nog over vandaag. En als dat allemaal doorgaat, dan wordt het vliegveld Lelystad geschikt gemaakt voor vakantievluchten. Is iedereen daar wel even blij mee, Mark Robin Visser? Nou, blij. Dat is nou niet echt het woord uh, wat van toepassing is uh, op de situatie hier op het erf bij Rob der Haar. We hadden het net eventjes. Uh, Rob zelf heeft uh, 30.000 uh, schouwenkippen. Ja, ja, klopt. En daarnaast ook nog een agrarisch bedrijf met onder meer aardappelen en granen en suikerbieten en uien. Uh, hiernaast, biologische buurman. Ja, klopt. Dat is een biologisch akkerbouw en tuinbouwbedrijf, zeg maar. En, uh, ja, wij maken ons uh, ja, wat dat betreft behoorlijk zorgen, want uh, al die stoffen die neerslaan... kijk, dat is, daar is nog nooit onderzoek naar gedaan in de wereld, niet. Uh, als je daar goed naar bekijkt, is er eigenlijk helemaal niet bekend wat het effect is op de voedselveiligheid. Ja. En uh, de, ja, daar hebben we altijd voor gestreden, ook bij, bij de vorige aanwijzing, die is vernietigd... mede omdat het effect op de landbouw niet bekend is. Ja. En daarom komt er nu een continue monitoring. En, uh, we hebben allerlei wetenschappers en wij hebben daaraan meegedacht. Jullie gaan, jullie gaan gewoon kijken, straks als dit vliegveld hier wordt uitgebreid... wat dat voor gevolg heeft voor de gewassen ja, en, en voor een... de luchtkwaliteit en zo. Ja, met name... Op wat de gek de eigenlijk dat dat nog nooit, dat dat, zijn er helemaal geen onderzoeken... Nee, helemaal 0,0. Er was een onderzoek, is bekend, op, op roze teelt onder glas? Dat is natuurlijk een uh, sierteelt. Ja. Daar was het effect van bekend, maar niet op uh, gewas die je opeet. Nee. En in de open lucht. Dat is en er op... wordt hier nogal wat verbouwd en gekweekt wat wij allemaal in Nederland opeten? Ja, want dit is een, echt een open gebied, allemaal akkerbouw en tuinbouw. En dit is een uh, steeds verdergaande ontwikkeling naar schonere producten en uh, steeds meer. Collega-boeren gaan naar biologische landbouw toe. En dat moet allemaal schoner. En de afnemers hebben ook strengere eisen. En daar willen wij gewoon aan voldoen. En daar moeten we achter staan. Ja. En dat is maar één manier. Dat is door gewoon op een eerlijke, goed doordachte manier te gaan meten. Die wetenschappelijk onderbouwd is. Uh -huh. en, die, en die kennis met elkaar te delen. En da alleen dan krijg je een beeld of het, of het ooit tot een schade gaat leiden of niet. Zeg maar. ja. En of het verantwoord is om dat vliegveld hier zomaar zo uit te breiden. Ja, dat is denk ik uh, dat is denk ik gepasseerd. Want ja. als de lucht. Is, dan moet je denk ik gewoon kijken van of het verantwoord is dat wij dat gewas kunnen, ja. kunnen telen nog voor, om, ja. voor de consument. Zeg, en dat, uh, dat onderzoek hè, en dat monitoren van al die consequenties, dat, dat kost natuurlijk geld. Ja, dat uh, kost uh, op zich uh, redelijk veel geld. Alleen uh, het is wel uh, echt van groot belang. En, uh, en wie en, gaat dat dan betalen? Ja, de veroorzaken. Dus dat zal waarschijnlijk uh, Schiphol zijn. U Met... vindt dat Schiphol dat moet financieren? Ja, dat, dat weten ze zelf ook wel. Alleen, ja. kijk, er moet wel een methodiek zijn waar we allemaal mee kunnen leven. Zeg maar. En daarom bent u onder meer met de Landbouwuniversiteit in Wageningen bezig. Omdat ja. hier het, en daar, daardoor zou, behalve dat grote vliegveld hier in Flevoland... dus ook een grote proeftuin kunnen ontstaan van... Wetenschappelijk onderzoek? Ja, dat, dat, uh, dat is echt een uh, bijkomstig nou, voordeel. Maar je, zou de kennis, uh, ja. je doet een enorme bak aan kennis op. En dat is ook voor Schiphol uh, interessant. Ja. En voor andere, andere partijen over heel de wereld eigenlijk. Proeftuin Lelystad. Precies. <laughs> interessant, hè? De rust is hier in ieder geval voorbij. Dat, mag je wel, dat mogen we toch wel voorzichtig. Ja, in de toekomst, als er je baan er helemaal ligt... dan is er geen weg meer terug. Uh. Rob de Haar, sterkte en succes met al het onderzoek. Ja, dankjewel. Maar ik kom even later. vanochtend in uh, Flevoland om te praten over Lelystad. En over Lelystad en Schiphol praat ik later met luchtvaartdeskundige Hans Herkens. We krijgen nu uh, de zonnepanelen. Nee, die krijgen we nog niet. Daar hoort u straks meer over. Zonnepanelen die zijn namelijk flink stuk duurder geworden... Uh, terwijl er een heffing nog aan moet komen. Installateurs van die zonnepanelen zien dat somber in. U hoort ze zo dadelijk.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 In de jaren 70 van de vorige eeuw werd hij verwijderd, maar gisteravond is hij weer teruggeplaatst in de Wilhelmina-kade op de Kop van Zuid. Met een tijdcapsule erin. Een steen met een bijzonder verhaal dus. En Rien Kamer, onze verslaggever, vertelt het. Dit zijn de leden van, van Varenkorps, de Wilhelmina's. Op de Wilhelmina-kade bij de Wilhelmina Pier op de Kop van Zuid in Rotterdam. Hoe Wilhelmina wil je het hebben, zou ik bijna zeggen. En het grappige is ook nog dat uh, hun voorgangers hier ook 122 jaar geleden waren. Toen de toenmalige koningin, de piepjonge koningin Wilhelmina, hier was voor een kennismakingsbezoek. Iets wat het huidige koningspaar ook aan het doen is deze maand. Maar toen legde Wilhelmina hier een grote steen neer bij de Wilhelmina Pier. En daarin zat een tijdcapsule. Die tijdcapsule die is een tijdje geleden geopend. En vanavond hier in Rotterdam weer gesloten. En het fanfarekorps begeleidt... Uh... De tijdcapsule op weg naar de kop van Zuid. Burgemeester Boutalep, u loopt met iets in uw handen. Wat staat erop? Niet openmaken voor 30 mei 2135. En wat komt er dan uit? U heeft er ook iets in gedaan, hè? Ik heb er een vraag uh, gedeponeerd en een foto... van de burgemeester van Rotterdam natuurlijk, met een datum erop. Uh, mijn vraag uh, is is tegen die tijd, is uh, Rotterdam nog een wereldhaven? En wat denkt u zelf? Of leven wij van iets anders? Ik denk het wel. Dat er geen duiken doorbreken. Dan achter de capsule vandaan. Ik ben Arnold Holleman, kunstenaar. We hebben net de tijdcapsule verzegeld voor een periode van 122 jaar. En daarmee hebben we eigenlijk weer een tijdcapsule teruggeplaatst op de Willemina Pier... Uh, zoals uh, koningin Wilhelmina dat in 1891 ook gedaan heeft. Je bent kunstenaar, dus dat betekent dat het niet zomaar iets, iets is. Het is een project geworden, een kunstproject geworden. Uh, ja, hij, het is deels gerestaureerd. Hij komt terug op de plek waar hij hoort, in de kademuur. Dat wil dus zeggen dat je hem vanaf de kant niet ziet, maar vanaf de bootjes wel. Uh, het nieuwe deel is dat de uh, Wilhelmina-steen is afgegoten. En in dat afgietsel... Daar is een nieuwe capsule gekomen die veel groter was dan de capsule van Willemina. Een flink ding. Wat zit erin? Nou, Er zitten onder andere 1300 vragen aan de toekomst. Uh, zitten erin. Die zijn de afgelopen maanden binnengekomen via de website, via allerlei kanalen. En daarnaast zit er ook een, een hele hoop uh, research in schetsen, dwarsverbanden, voetnoten. Het gaat eigenlijk twee kanten op. Wij, wij de, de, met de vragen maken wij een beeld van de toekomst. En met de research geven wij de historici van de toekomst... de mogelijkheid om uit te pluizen hoe het nou precies zat... en waarom dat ding er ook alweer was. Bestaande, Welke vraag heb jij gesteld? Bestaande vliegende auto's. Um, of het weer en nog hetzelfde blijft. Mag het, en jij? Bestaande medicijnen voor kanker. Dat is ook een goede vraag. En nog een laatste even hier. Nou, uh, of... Hoe het er dan uitziet. 21 ja. Je wil weten hoe het er dan uitziet over 122, 122 jaar? Ja. En is het ook de bedoeling dat die pas over 122 jaar echt open gaat? Ja. ja, ja. We, uh, dat is gedeponeerd ook bij het gemeentearchief in Rotterdam. Um, en er staat hier ook op niet openmaken voor 30 mei 2135. Um, en we hopen natuurlijk dat iedereen zich daar aan houdt. En ik zie nu waarom ik weg moet, want er komt een enorme spuitboot aan. Dat is echt helemaal geweldig. Ik zie hem. En die spuitboot, dat is een loodsboot van de haven van Rotterdam. Port of Rotterdam staat erop. En die spuit drie grote stralen water de lucht in. In een boog als bij een vliegtuig dat voor het eerst ergens uh, landt. En zo wordt de vernieuwde Wilhelmina Steen welkom geheten in de haven van Rotterdam.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 Michael voormalig frontman van Thin Lizzy, deed hij solo Old Town. De prijs van zonnepanelen is de afgelopen weken met meer dan 10% gestegen. En dat allemaal na de aankondiging dat Europa volgende week extra geld gaat heffen op de import van zonnepanelen uit China. En dat betekent extra kosten voor mensen die net zonnepanelen hebben gekocht. Bert van Sloten was in Breda waar bewoners juist hoopten dat de zon financieel gezien voor hen zou gaan schijnen. Het begon ooit bij de windmolen. We staan bij die windmolen. Maar van wind zijn ze overgestapt naar zon, meneer Hermans, van zonvereniging. Want zo heet de club De Kroeten, is eigenlijk een soort wijkvereniging. Ja, klopt. Dat is een uh, wijkvereniging die uh, in, uh, nog in oprichting is. En ontstaan is vanuit het uh, vanuit windmolenproject wat er een jaar of tien geleden opgestart is geweest. En vanuit de opbrengst vanuit die windmolen gaan we nu kijken om, uh, om de volledige wijk uh, te voorzien van zonnepanelen. Ja, dat is een mooi plan. U heeft het allemaal uitgewerkt. Hoeveel zonnepanelen komen hier te liggen? Uh, het zijn 916 woningen, alles bij elkaar, en uh, wij rekenen ongeveer op dat er een 500 tal woningen meedoen vanuit de wijk. Hoeveel kost dat? Uh, enkele miljoenen. Dat is een behoorlijk bedrag. Ja. Maar ja. Ondertussen, uh, u kijkt natuurlijk ook met een schuin oog naar de internationale politiek. Europa en China hebben een beetje ruzie. Ja, dat klopt. En dat is weer een beetje behoorlijk te nadele van ons. Uh, gaan we, een beetje... we hebben eigenlijk de keuze gemaakt en dat resulteert erin een beetje dat het, uh, het kostenplaatje met minimaal 600.000 euro hoger uh, uit gaat vallen. Bij de windmolen staat ook de adviseur van het hele project, Roland van der Klauw. Waarom gaan die prijzen nou zo omhoog? Want die heffing is er toch nog niet? Nee, de heffing is er nog niet. Maar de heffing zal op alle zonnepanelen die geleverd worden na 6 juni aanstaande, is de heffing van toepassing. En dat is tussen de 40 en 70 procent voor zonnepanelen. Nou, dan kom je inderdaad uit op een project van wat hier groot is, 3 miljoen, uh, iets meer, 6 ton. De prijzen stijgen die nou überhaupt al? Ik bedoel, hoe reageert de rest van de markt uh, daar dan op? De Duitse producenten of de Spaanse producenten? Ja. Uh, puur alleen al door uh, de discussie over de zonnepanelenheffing, over die importheffing. En dat er mogelijke wijze, zelfs met terugwerkende kracht uh, gedaan zou worden, zijn ze vorige maand al met 10% gestegen. Dus de prijzen zijn al met 10% omhoog, terwijl er nog geen besluit is genomen? Ja, dat klopt. Puur alleen door die onrust. En uh, als die heffing komt, ja, dan gaan ze nog een keer 40 tot 70% omhoog. Wat vinden alle bewoners daar dan van? Of weten ze het nog niet? Nee, de woners weten het nog niet. <laughs> Zoals ik al zei, we zitten nog een beetje in een voorfase. Alleen, kijk, het, het jammere daarin is dat er eigenlijk... Naar, ja, wat ik zeg al, na twee jaar voorbereiding... dat er in één keer een, een, een prijsverschil van uh, minimaal 25 uh, op de proppen komt. Ik zal niet flauw zijn dat het voordeel een nadeel wordt. Maar die terugverdientijd waar u zelf over heeft, die wordt langer. Maar uiteindelijk wel rendabel, want... De energieprijzen die blijven natuurlijk stijgen. Althans, dat hebben de laatste jaren bewezen. Ja, daar gaan we vanuit. Alleen ja, de, de doorlooptijd, op het moment dat het 25% in prijs kan schelen... ...ja goed, zul je daar in principe ook 25% langer over doen... ...om überhaupt uit de kosten te zijn en om echt rendementen te gaan maken. De zonvereniging, wat Joost al zei... ...we hebben twee jaar lang gewerkt aan hoe kom je tot een heel mooi financieel model... En uh, ja, dat, uh, dat uh, komt nu onder druk te staan. En nooit gedacht van, laten we nog maar eens een paar windmolens uh, er gewoon bij zetten in plaats van die zonne-energie? Uh, is wel uh, opgekomen, alleen we willen iets doen voor de bewoners zelf, waar iedereen per direct profijt van heeft. Ja, maar iets minder profijt als die zonnepanelen zo duur worden. Ik ga erover praten met Titia Sietsema, voorzitter van Uneto VNI. Dat is de belangenvereniging van installateurs van onder meer zonnepanelen. Mevrouw Sietsema, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 10% duurdere zonnepanelen, heeft u dat ook al gemerkt? Ja, zeker. Uh, ik krijg ook van mijn leden, installateurs, de laatste weken uh, de verhalen dat uh, de prijs van zonnepanelen omhoog gaat. Ja, en ja. die zijn dus nog steeds aan het stijgen. Het gaat dus ook nog door. Ja, nou ja, precies wat uh, de meneer in het verhaal net vertelde. Je ziet dat iedereen rekening gaat houden met het feit dat die importheffing door zal gaan.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 Precies. Dit was uh, zo ongeveer de laatste stroomhandel zoals het heet. En uh, ja, ik wil niet al te grote woorden in de mond nemen, maar uh, ja, dit is redelijk dramatisch. Er zijn heel veel installateurs hiermee bezig. Er zijn uh, ook heel veel consumenten die dit willen. Hè. Het is bekend dat er ook allerlei acties gaande zijn, uh, buurtverenigingen. Uh, men is er nu mee bezig, men zet de stap... En dit maakt dat, dat een aantal mensen weer wat terughoudend worden. En uh, het maakt ook dat de hele actie om zonnepanelen op je dak te zetten... Ja, toch, toch al gauw met een uh, 25% duurder gaat worden. Ja, maar, maar vreest u het nou, die teruggang? Of, of is het ook al de realiteit? Worden er al projecten afgezegd? Nou, je ziet dat mensen hun beslissing uitstellen. En je ziet dat ze toch nog wat aarzelen. En zullen we het dan wel doen? En uh, je ziet dus heel langzaamaan uh, dat, dat de vraag toch wel weer wat minder gaat worden, nadat hij heel enthousiast vorig jaar... en zeker aan het begin van het jaar, enthousiast uh, aan de gang kwam. Ja, want we hoorden het in de reportage natuurlijk ook al. Uh, als je zoveel voor moet gaan betalen, duurt het langer voordat je ze eruit hebt, die zonnepaneel. Ja, dat ook nog. En het is sowieso natuurlijk een domper op de vreugde... dat je als je besluit hebt genomen, we gaan het doen, je gaat eraan zitten rekenen... Uh, uiteindelijk 25% prijsstijging op een project wat je wil gaan beginnen... is natuurlijk ook niet mis. Nee. En hoe zit het eigenlijk met die zonnepanelen uit China? Gebruikt die ook? Of zegt u van, nou ja, die Duitsers zijn toch beter? Nee, dus er komen ook kwalitatief uh, goede panelen uh, uit China. Ik weet dat leden van Unetv NTV niet gaan voor kwaliteit. Dus die zullen ook altijd kwalitatief goede panelen uitkiezen. Maar we moeten gewoon reëel zijn. Uh, de grote meerderheid van de panelen komt uit China. Goed. U hoopt nog op een politieke oplossing? Nou ja, ik weet dat minister Kamp uh, ook heeft uh, aangegeven dat hij er niet voor is. Het is inmiddels bekend dat ook Duitsland en Engeland dit uh, besluit absoluut niet steunen. Het is nog niet duidelijk wat voor besluit er is genomen. Dat horen we volgende week. Ja, en ik hoop toch ook echt dat, uh, dat anders ook vanuit Nederland we er nog alles aan gaan doen om dit tegen te houden. Want ja, net wat u aangeeft, het is voor onze sector, voor de installateurs op dit moment een buitengewoon slechte ontwikkeling dat dit gebeurt. Dit ja, zitten maar namens de installateurs. Hartelijk dank voor uw toelichting. Dank u wel. Een besluit moet dus nog worden genomen over die heffing door Europa. Het gaat dus om de Europese zonnepanelenfabrikanten te steunen. Na half negen hoort u ook Duits protest tegen de bouw van een kolencentrale in de Eemshaven.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 360 Magazine, elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu vijf nummers voor maar 10 euro. Ga naar 360magazine.nl Dit is Radio 1. Nu is het half acht, ja het gaat snel. Het NOS Journaal, hier is het door op mijn de prijs van zonnepanelen is de afgelopen weken met meer dan 10% gestegen, Konden we net over horen voor de reclame. Oorzaak is de importheffing die Europa vanwege oneerlijke concurrentie wil heffen op Chinese panelen. Die heffing zou 6 juni in moeten gaan. De topman van Arkefly is niet blij met de plannen om vakantievluchten in de toekomst te verplaatsen van Schiphol naar Lelystad. Vindt het vooral kwalijk dat Schiphol niet heeft overlegd met de betrokken luchtvaartmaatschappijen. Topman noemt het plan een slecht alternatief voor al die miljoenen Nederlanders die op vakantie willen. In Syrië hebben troepen van president Assad, een Amerikaanse vrouw en een Brit gedood... die meevochten met de rebellen. Dat heeft de familie van de vrouw te horen gekregen van de FBI. De vrouw had zich volgens de familie bekeerd tot de islam. De Syrische staatstelevisie liet beelden zien van het rijbewijs van de vrouw en haar paspoort. De identiteit van de omgekomen Brit is nog niet bekend. In Woldendorp in Groningen is een jonge voetballer gewond geraakt... toen hij door een andere speler in zijn gezicht werd geschopt. Dat gebeurde nadat door een overtreding op het veld de emoties hoog waren opgelopen. Een andere jongen greep iemand bij zijn keel. De politie heeft twee jongens opgepakt. In Mexico-stad zijn elf jongeren spoorloos verdwenen... na een bezoek aan een bar-discotheek. Het zijn zeven jongens en vier meisjes. De meeste zijn twintigers, maar de jongste is zestien... Volgens vrienden zijn ze meegenomen door een groep zwaar gewapende en gemaskerde mannen in zwarte uniformen. Autoriteiten zeggen dat het geen actie was van de politie of het leger. En NASA-wetenschappers hebben opnieuw bewijs gevonden voor de aanwezigheid van water op Mars. De Marsverkenner Curiosity ontdekte vorig jaar ronde steentjes die sprekend lijken op riviersteentjes op aarde. Wetenschappers hebben nu vastgesteld dat het riviertje waar de steentjes in lagen ongeveer 10 centimeter tot een meter diep was...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 Wolkenvelden maken ook kans. De buienkans is klein. Er is informatie bij de AWB Dennis, mooi. Dennis, het zijn er niet veel, maar er zijn files. Uh, er is er eentje. Oh, één maar. Eentje, ja. Ja. In Limburg, op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Daar rijdt het langzaam tussen Weert-Noord en Maarhezen over twee kilometer. Kun je in vier jaar tijd een compleet nieuwe luchthaven uit de grond stampen? Ga ik zo vragen aan luchtvaartdeskundige Hans Heerkens. Met Gio Lippensen bespreek ik de megafraude bij de winterspelen in Sochi.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Duitse gemeenten komen in verzet tegen de nieuwe kolencentrale in de Eemshaven. Ze hebben bezwaar aangetekend bij de Raad van State in Den Haag. Het zijn onder meer de Wanne-eilanden, zoals Borkum, die vlakbij de Eemsmonding liggen. En die zijn bang dat de uitstoot van de centrale ernstige gevolgen heeft voor het milieu. Correspondent Wouter Meijer nam de boot. Van harte welkom aan de van de Nansperland onderweg naar Borkum. De vaartijd is ongeveer 50 minuten. Vanaf de veerboot naar Borkum kun je hem goed zien, de nieuwe kolencentrale in de Eemshaven. De bouw is al flink gevorderd. Als hij klaar is moet deze centrale een van de grootste van Nederland worden. Maar volgens critici ook een van de grootste producenten van CO2 en andere schadelijke stoffen. Vanaf het strand van Borkum kun je de centrale nog zien. Het is maar 15 kilometer vanaf het vasteland naar het dichtstbijzijnde Duitse Waddeneiland. Het is nog geen zwemweer, maar er lopen al wel veel mensen langs de boulevard, zitten op terrassen. Mensen genieten van de frisse lucht van de zee. Maar die frisse lucht is dus bedreigd. Jurgen Muller voert hier al jaren actie tegen de bouw van de kolencentrale. Waar bent u also, bang voor? Uh, de toerisme op Borkum. We leven 100 van de toeristen hier. En alles wat hier erwirtschaften wordt, hebben we de toeristen te verdanken. Nou, we leven hier voor 100% van het toerisme. Ik heb zelf vakantiewoningen. En zo leeft iedereen van het toerisme. En van de klinieken, want veel mensen komen hier ook om medische redenen. vanwege de schone lucht. Dus die moet blijven. Muller is voorzitter van de groep Bezorgde Borkumer Burgers. Samen met andere groepen hebben ze al eerder een keer de milieuvergunning ongeldig laten verklaren. door de Nederlandse Raad van State. Maar vervolgens besloot de Nederlandse overheid dat RWE, overigens een Duits energiebedrijf, toch door mocht gaan met bouwen. Ja, we zijn entsetzt natuurlijk over de maatregelen dat de holländische regering dat zulässt. Dat wäre nach deutschem recht zo niet mogelijk gewesen. Ja, dat is belachelijk, zegt hij. Dat zou in Duitsland niet mogelijk zijn. Maar nu moeten we toezien hoe ze verder bouwen en hopen we op de Nederlandse rechters. Ook bij het Raad van State tragend genoeg En dat ze overleggen. Brauchen wir dieses also quasi diese wirklich? De Raad van State moet besluiten of Nederland die energie dringend nodig heeft van zo'n smerige kolencentrale. Maar ik denk van niet. De actievoerders krijgen nu steun van de gemeente Borkum. We spreken burgemeester Georg Lubben in de dorpstraat met kleine winkeltjes, toeristen die langslopen. En de gemeentebesturen van Borkum en de andere waddeneilanden eilanden. En nog zeven gemeenten op het vasteland stappen ook naar de Raad van State in Nederland. We zijn optimistisch dat hier die werkelijk berechtigde omweltschutz- en natuurschutzbelangen ook maar voorrang voor de wirtschaftlichen interessen Ja, De economie moet niet altijd voorrang krijgen boven de natuur en het milieu. En we zijn optimistisch dat we goede argumenten hebben om die centrale tegen te houden. Maar u kunt het hier vandaan toch zien, ze bouwen intussen gewoon door. Twee jaar geleden heeft de Raad van State de milieuvergunning al een keer nietig verklaard, maar van de provincie mogen ze weer bouwen van de provincie Groningen. En onze grootste befürchtungen zijn natuurlijk stikstof- en schwermetalbelastingen. Die... Ja, dat vind ik ook verkeerd. Dat de provincie het energieconcern RWE gewoon door laat gaan met bouwen. De Waddenzee is werelderfgoed. Het is uniek natuurgebied, zegt hij. We zijn bang dat de uitstoot van stikstof en zware metalen... de natuur hier kapot maakt. Dat er van de frisse lucht dan niets overblijft. En maakt u een kans? Voor gericht onafhoer zee, zegt men hier... We men niet wat We zeggen hier altijd. Het is voor de rechtbank net als op volle zee. Je weet nooit hoe het afloopt. Maar als we nu geen gelijk krijgen. dan gaan we kijken of we niet hoger op moeten. naar het Europees Gerechtshof in Luxemburg. Dan gaan we proeven. op we voor van het EU-gerichtshof zien. Het Duitse energiebedrijf RWE. dat de kolencentrale bouwt. heeft natuurlijk ook gebeld. Maar die zegt dat het nog geen inzage heeft gehad. in de bezwaarschriften. en dus niet inhoudelijk kan reageren. Het bedrijf laat wel weten dat ze het volste vertrouwen heeft... in een goede afloop van de procedure. Dan naar de sport. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Gio, ja, we hoorden het net al van onze correspondent in Moskou. Uh, fraude rond de Olympische Winterspelen in Sochi. Miljarden, rond de ja. twintig in de zakken gestoken van ondernemers. Moeten we gaan vrezen voor die Spelen? Ja, het, is, weet je, het, het gebeurt natuurlijk vaak hè, de aanloop naar Olympische Spelen. Er is heel vaak van alles te doen. Kijk, het hele politieke verhaal... Het, het, het, het verhaal vanuit Rusland, dat heb je natuurlijk inderdaad juist uh, al gehoord. Maar uh, als je kijkt naar de geschiedenis van de Olympische Spelen, en ik hoef nog niet, niet eens zo ver terug te gaan. Uh, Olympische Spelen van Athene een hoop gedoe rond uh, de accommodaties. Het uh, dak van Calatrava boven ja. het Olympisch stadion. Wat dat niet af te komen. Fantastisch ja. mooi stadion. Uiteindelijk, kijk, en dat wil ik eigenlijk maar een beetje zeggen. Het gekke is, uiteindelijk komt het allemaal goed. Uh, we hebben het natuurlijk ook gezien met Peking, waar, waar, waar altijd een hoop te doen was rond uh, de bouw, natuurlijk, van de complexen. Maar ook wat gebeurt er met die stad? Wat gebeurt er met de sloppenwijken? Iedere keer rond dit soort evenementen komen er natuurlijk ja, enorm veel berichten naar buiten over, over, over ja, malversaties. Dingen die niet goed gaan. Het WK eh, komen over twee jaar in, in Rio de Janeiro in Brazilië. Een eh, dak van een stadion ingestort bij een, bij een regenbui. Een ander stadion dat niet afdreigt te komen. En wat je meestal ziet is op het moment dat die openingsceremonie, dat, of dat de eerste bal gaat rollen, maar dat de openingsceremonie er is, dan, dan, dan zijn alle problemen meestal naar de achtergrond verdrongen. Maar ja. het is wel een hele hoop geld waar het nu om gaat. Ja, precies. Dat is dan wel weer goed nieuws, dat het altijd te goed komt. Gio, maar is die pot geld uh, te groot en is daar te makkelijk uit te graaien? Moet daar wat aan gebeuren? Het is Rusland, hè? daarom zei ik net al... van het hele politieke verhaal heb je natuurlijk net al gehoord. Uh, het is Rusland en uh, ja, je weet dat daar uh, de, de, de geldstromen... op een andere manier lopen dan, uh, dan bij ons en dan in de meeste andere landen. Ja, en dat, uh, wat is het, 19 tot 23 miljard... die zomaar ineens kan verdwijnen eigenlijk een beetje uit dat hele uh, circuit. En natuurlijk heeft dat ook weer alles dan weer te maken... met uh, wat gebeurt er dan rond die president. Poetin die zelf trouwens al eens een keer aan de bel heeft getrokken... Ja. omdat hij vond dat die spelen veel te duur worden. Kijk, dat maakt het allemaal natuurlijk wel... Heel heel uh, erg dubieus. Uh, aan de andere kant moet ik altijd wel ook weer een beetje lachen op het moment dat dit soort berichten naar buiten komen, uh, omdat ja, het heeft natuurlijk een heel groot politiek gehalte en uh, iedereen wil toch altijd, uh, met name in de aanloop naar zo'n evenement, nog eens even flink op de trom roffelen. Uh, wat er gebeurt. Maar ja, dat het allemaal niet helemaal zuiver is... en ook nog eens een keer de grote vraag kun je je stellen... van komt het ook allemaal op tijd af? Want de collega's die daar afgelopen winter zijn geweest... daar heb ik ook nog even contact mee gehad. Nou ja, goed, die hebben natuurlijk gezien dat heel veel accommodaties... en heel veel zaken om die Spelen heen nog lang niet af waren. Ja, dan gaat iedereen toch wel denken van... komt het allemaal echt goed uiteindelijk. Ja, goed. Uh, Geo, we moeten het nog even over de voetbalclub Herenveen hebben. Want het zou daar weer rommelen. Wat is er aan de hand? Ja, een verhaal vanmorgen in de Volkskrant. En uh, de Volkskrant heeft al eerder verhalen gepubliceerd... rond, uh, rond die club Herenveen. Het gaat met name rond die voorzitter Veenstra... Uh, dat is de man die onder vuur ligt, die al een tijdje onder vuur ligt. En dat gebeurde in de tijd, een aantal maanden geleden natuurlijk... op het moment dat het heel slecht ging uh, sportief gezien met Heerenveen. Hij presteerde niet. En wat gebeurde er daarna? Marco van Basten ging ineens presteren met zijn ploeg. En toen werd het heel erg rustig. Maar wat blijkt er nu? Nu blijkt dat de supportersvereniging, het zijn er twee... gaat dan om meer dan 4000 leden. Dus het is wel redelijk, ja, een stevige achterban ja. daar bij Heerenveen. Die hebben het vertrouwen in de directie, dus in Veenstra... en in de raad van Commissarissen uh, opgezegd. En hij zou ook een uh, behoorlijke woordenwisseling hebben gehad met, uh, met de trainer... met Marco van Basten, die eigenlijk vindt, zegt het verhaal in de Volkskrant... dat uh, die voorzitter zich veel te vaak in de kleedkamer laat zien... waar die eigenlijk helemaal niet thuis hoort. Dus het is eigenlijk een beetje ja, een echt ouderwets uh, conflict binnen een voetbalclub. Ja. Tussen een ambitieuze voorzitter die uh, nou ja, veel invloed wil hebben op zijn ploeg. En natuurlijk het sportieve gedeelte van de ploeg. En natuurlijk ook, en dat is het verschil met alle andere clubs... er speelt ook nog iets tussen de oude voorzitter, Riemer van der Velde hè, die nog steeds ja, nog wel een machtsbasis heeft binnen die club... en uh, de voorzitter die er vanaf 2010 zit. Dus het is echt een, uh, een ouderwetse soap in Ereveen. Ja, lastig. Wie is waar de baas over? Geolippus, dankjewel. Ga door naar Flevoland. Daar is mark Lobby Visser bij. De luchthaven Lelystad Airport, want hoe heet dat? Ja, ja, very English, hè? Very English. Part, uh, member, part of this shiphole group. Is het uh, vliegveld Lelystad of Lelystad Airport officieel? Ik dacht nog even, waar moet ik mijn auto nou toch neerzetten? Maar er is hier gewoon voor het hoofdgebouwtje van het vliegveld... een taxistrook plaats voor zes taxis. Er staat een bordje bij... Maar er staat geen enkele taxi hier, dus uh, ik heb mijn auto er gewoon uh, neergezet hier achter, Nu kan dat park. nog. Nu ja, kan joh, dat nog. Je kunt hier gewoon overal parkeren. Echt waar. Er is ook nog een grote parkeerplaats met een slagboom. Er staat één auto op. Geen idee van wie die is. En uh, je kunt hier ook mooi het vliegveldje opkijken. Het is een open hekwerk. En er staan 1, 2, 3 vliegtuigjes en nog één iets groter toestel. Maar ja, dat is allemaal uh, maar heel relatief, want uh, de echte grote toestellen... zoals uh, de 737's en de Airbussen, ja, die kunnen hier helemaal niet landen... want uh, de, de landingsbaan is veel te kort. Er gaat nu een uh, blusauto eventjes over. Oh, dit ja, geluid. Even wachten. <laughs> Wat zeg je? Even wachten. Oh! Dit geluid is natuurlijk niet het geluid van Schiphol... van Lelystad Airport op dit moment, maar... Over een paar jaar zou het hier inderdaad wel eens zo uh, kunnen klinken. Ik ben net ook al even binnen geweest... want uh, het personeel van het uh, vliegveld was zo aardig om wat eerder te komen. De officieel is Lelystad Airport nog helemaal niet open. Oh. Pas uh, Nee, joh, dat gaat hier allemaal uh, pas later. Je hebt hier natuurlijk een vliegschool en uh, uh, ja. wat, wat uh, onderhoudsbedrijven enzovoort. Maar die beginnen helemaal niet zo vroeg. Er is hier gewoon niets te doen. Je kan een kanon ja. afschieten... <laughs> maar we zijn hier wel van harte ja, leuk. Ze vinden het wel ja. leuk dat we er zijn. Ja, loop dat toch even, even naar binnen dan, ja. uh, Marco. <laughs> okay. Kom ik, ja. ik zo bij je terug? Ga ik nu even naar Hans Heerkens, luchtvaartdeskundige aan de Universiteit Twente. Meneer Heerkens, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er is nog niks, horen we van Marco um, Wat Is het mogelijk in een paar jaar tijd een volledige luchthaven, want dat zal het moeten worden daar, uit de grond te stampen? Nou, um, dat, dat is wel mogelijk, technisch gezien. Je kunt zo'n startbaan verlengen als je eenmaal de benodigde vergunningen hebt en zo... ...dan krijg je dat in een paar jaar wel, wel voor elkaar. Het grootste probleem is... Of het allemaal wel mag. De Raad van State heeft dan een paar keer de zaken geblokkeerd. En uh, bijvoorbeeld de verlenging van de baan van, uh, van Vliegveld Eelde in Groningen... Uh, die, die net af is, heeft geleerd dat dat dertig uh, jaar wel kan duren... vanaf Zo. het moment dat je ermee begint. Dat, ja. Ik denk dus dat technisch gezien, als je er maar geld tegenaan gooit... niet zozeer het probleem is, maar vooral qua regelgeving. Ja, want iedere, iedere bezwaarprocedure zal gevolgd moeten worden. Naar nou, Ieder bezwaar moet geluisterd. Uh, dat lijkt me wel. Hè. Daar is de wet voor. Uh, ja. dus, en dat is ook goed wat mij betreft. Ja, precies. En, en dan ziet u vooral problemen in ja, de overlast, geluidsoverlast? Ja, dat, dat, zal het, uh, dat zal het voornaamste probleem zijn. Je zit ook met uh, een herindeling van het luchtruim die nodig is om aanvliegroutes uh, goed te scheiden van die van Schiphol. Maar nogmaals, dat zijn eigenlijk technische problemen waar je uh, met, uh, met goede wil wel uitkomt. Maar inderdaad, hè, uh, milieuproblemen, dat, uh, dat, dat, vergt meer, uh, dat vergt meer tijd. En dan zijn, denk ik, de, op dit moment de beperkingen die, uh, die ongetwijfeld zullen gaan gelden hè, voor vliegtijden en dergelijke, ja. die zijn nog helemaal niet duidelijk. Nee, um, helpt het nog dat het daar niet zo dicht bevolkt is? Ja, Lelystad zelf natuurlijk wel, maar de omgeving? Dat, dat, dat helpt absoluut, want het is vaak ook een, een, een belangenafweging... niet alleen van individuele belangen, maar ook van collectieve uh, belangen... Dus dat, dat helpt zeker. Maar ja, gelukkig hebben mensen individueel in vele Nederland ook rechten. Dus het wil niet zeggen dat omdat er weinig mensen wonen, dat men daar zo een gang maar kan gaan. Nee, goed, stel, het wordt allemaal gerealiseerd. Is het een goed idee om zo'n uh, filiaal van Schiphol daar te openen... voor de charters, voor de vakantievluchten? Arkerfly bijvoorbeeld is daar helemaal niet blij mee. Want die zeggen ja, dan moeten we ons uh, splitsen, concentreren op zowel Schiphol voor de intercontinentale vluchten als Lelystad voor de Europese vluchten. Nou, uh, dat, is, uh, dat is wel waar. Uh, maar ik vind het uiteindelijk wel een goed idee, gegeven het feit hè, dat bij Schiphol het milieubeleid uh, op een gegeven moment geen verdere groei toelaat. Want uh, Schiphol technisch gezien kan men meer aan, maar het zijn de milieugrenzen die maken dat je niet meer kunt vliegen dan die 510.000 uh, landingen per jaar die ja. we uh, ergens rond 2000... Dus die zitten aan hun tax? Die zitten aan hun tax... <coughs> En uh, Schiphol is een zogenaamde overstapluchthaven. Wat betekent dat bevol hè, je kunt niet uh, vliegen rechtstreeks van Oslo naar een plaatsje in Amerika, ik noem maar even wat, want er zijn te weinig mensen voor om zo'n dienst rendabel te maken. Dus wat doet KLM? Die brengt mensen uit Oslo, uit München, uit Parijs, noem maar op, allemaal samen op Schiphol, om ze dan in een groot lange afstandsvliegtuig te zetten en naar Amerika te vliegen. Nou, je kunt uh, niet die overstapvluchten naar Lelystad brengen... want dan kom je vanuit Oslo aan in Lelystad... en hoe kom je dan op je aansluitende vlucht op Schiphol. Ja. Dus als je iets moet, moet uitplaatsen... dan zijn het die, uh, de, zeg maar niet zozeer de chartervluchten of zo... maar de, de, uh, daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat erom dat het rechtstreekse vluchten zijn. Ja. Is er eigenlijk ruimte voor? Want wat zou het kunnen betekenen voor uh, de luchthavens uh, Eelde en Eindhoven? En uh, straks Twente, komt daar ook nog bij? Ja... Kijk, die, die liggen uh, zo excentrisch, dus zo afgelegen en, en ook in dunbevolkte gebieden. Kijk, die, die luchthavens, daar heb ik toch al niet uh, zoveel vertrouwen in dat die een grote vlucht gaan nemen. Uh, ja, ik denk niet dat dat zo, zo, zo ontzettend zal uitmaken. Er zal natuurlijk iets meer mensen zullen uit Twente niet meer naar, naar uh, Schiphol reizen, uh, maar naar Lelystad. Uh, en er zullen misschien wat meer mensen die anders, nou nee, zelfs naar Twente. Uh, mensen bijvoorbeeld in Apeldoorn zullen dan niet meer naar Twente gaan, maar naar uh, Lelystad. Maar dat, dat zijn toch kleine bedragen wat mij betreft. Hans Herkens, luchtvaartdeskundige, hartelijk dank voor uw commentaar. Mark Robbie Visser hoort u straks weer vanuit Flevoland, vanuit Lelystad. Nu hoort u Gary Brooker. We hebben Clarence, Clarence. Roger, Roger. Wat is onze Vector, Victor? Het NOS Radio 1-journaal. De Broeker, No Fear of Lying. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Met Bas Gemmink. Willem Holleder en twee andere criminelen zitten vast vanwege de afpersing van voormalig Hells Angels voorzitter Theo Huisman. Dat schrijft de Telegraaf. De krant heeft processtukken in handen gekregen. De kwestie gaat over clubgeld dat Huisman achterover gedrukt zou hebben en Holleder wist daarvan. Uiteindelijk is Huisman oneervol uit de motorclub gezet. Nou, we gaan nog even naar het luchtverkeer. De provincie Limburg wil een subsidie aan Maastricht Airlines terug. De luchtvaartmaatschappij is failliet, nog voordat er gevlogen is. en De provincie had ruim 2 ton subsidie overgemaakt om te helpen bij het opstarten. Overigens heeft ook de gemeente Maastricht geld in de luchtvaartmaatschappij gestoken. Maastricht Airlines was van plan om dagelijks te vliegen op Amsterdam, Berlijn, München en Parijs. Het aantal gevallen van darmkanker is in Nederland in 10 jaar tijd met 43% gestegen. Het Wereldkankeronderzoekfonds maakt zich grote zorgen... want het is onduidelijk wat die stijging veroorzaakt. Er is nog genoeg geld bij de overheid om te bouwen, dat zegt de belangenorganisatie Bouwend Nederland. Ze lieten uitrekenen dat er nog 1 miljard euro op de plank zou liggen, bestemd voor bouwprojecten. En daarvan zouden 12.000 mensen aan het werk kunnen helpen, eh, worden geholpen, staat op de website van BNR. Grote onrust bij de nationale politie, dat schrijven de regionale kranten van de persdienst. Na samenvoeging van verschillende korpsen tot één grote dienst is het de bedoeling dat er ook flink geschoven wordt met ondersteunende diensten. Maar bij de vakbond, de ACP, stromen de bezorgde berichten binnen. Zo'n 8000 politiemedewerkers zouden niet weten waar ze in 2015 te werken zijn, aan het werk zijn. De Vlaamse krant de morgen kreeg een opvallend pakketje bezorgd. Een en daarop de persoonlijke mailbox van de Belgische premier Di Rupo. Het blijkt gehackt. De mails zijn verstuurd in de periode van 2004-2008. Het gaat vooral om privé-mail. Echt nieuws uh, voor Belang van België staat er uh, niet in, zoals we nu weten. Oh, ze hebben er dus wel even op gekeken. Dat wel, ja. Daar, dat staat van er niet de morgen. Nou, ja. goed. Internetoplichters dan, die gaan meestal vrij uit, concludeert de Telegraaf. Oplichting is in veel gevallen namelijk niet strafbaar. Mensen die spullen aanbieden op bijvoorbeeld marktplaats, maar ze niet leveren, gaan meestal vrij uit. Volgens de landelijke coördinator internetoplichting... is er weinig wat de politie bij de huidige wet kan doen aan oplichters. Op de voorpagina van Trouw staat een grote foto van het S-300 luchtafweersysteem... dat Syrië van Rusland zou hebben gekregen trouw twijfelt over die levering. Als het zo is, dan zou het de oorlog in de regio op zijn kop kunnen zetten. En Israël zal alles aan doen om het systeem uit te schakelen. Want de Russische raketten zijn namelijk uiterst doeltreffend. Maar het systeem is ook uiterst complex. Om het te bedienen hebben de militairen 12 tot 24 maanden training nodig. En de Vrije Universiteit in Amsterdam neemt een nieuwe tentamenzaal in gebruik. Daarin staan alleen nog computers. De studenten vullen het tentamen dan in op het scherm. En de docenten zijn er blij mee, want het is dan niet langer nodig... om de onleesbare handschriften te ontcijferen. En bij de oplevering van de zaal bleken er wat kinderziektes in te zitten. Daar hebben ze wat op gevonden. Er zit folie, zodat er niet afgekeken kan worden op de computers. En voor de zekerheid zit er geen internet meer op de computers. Oh, ja, verstandig bij tentamens. Oud-minister van Financiën Onno Ruding... Daar praat ik straks mee na acht uur over de plannen voor een fulltime voorzitter van de Eurogroep. Opvallend is dat Duitsland zich aansloot bij het pleidooi van de Franse president Hollande... om een fulltime voorzitter te gaan instellen. hoort u zo dadelijk meer over. Vandaag in... Vrijdagmiddaglaag.